Joris Stubenitski met het nos journaal Op het dag is een pro-Turkse demonstratie rustig verlopen. Er waren zo'n 700 mensen bij de manifestatie. Op en rond het Malieveld was veel politie op de been om te voorkomen dat de demonstratie uit de hand liep. De laatste tijd zijn de spanningen tussen Turken en Koerden in Nederland opgelopen. Na de manifestatie ontstond een opstootje tussen Turken en Koerden. Twee mensen werden aangehouden. Dierenpark Emmen is ontruimd omdat er een olifant in een greppel terecht is gekomen. Al het publiek moest het park uit omdat olifant Ratsa uit de greppel zou kunnen klimmen. De olifant is gewond aan zijn slurf en heeft een slachtant gebroken. Verzorgers proberen hem uit de greppel te lokken met eten. In 2009 gebeurde in dierenpark Emmen hetzelfde. Toen zat olifant Annabel Klem in een greppel en moest ze worden afgemaakt. Een Israëlische vrouw moet 4,5 jaar naar de gevangenis voor spionage. Ze had tijdens haar dienstplicht een paar jaar geleden geheime documenten doorgespeeld aan een journalist. De stukken gingen over het optreden van het Israëlische leger in de bezette gebieden. Op het Amsterdams Koningsplein krijgen voorbijgangers een glas gezuiverd grachtenwater aangeboden. Op de brug staat een mobiele zuiveringsinstallatie die het opgepompte grachtenwater geschikt maakt voor consumptie. Met de grachtenwaterbar willen de Nederlandse drinkwaterbedrijven laten zien hoe de waterkwaliteit in Nederland is verbeterd. In de eredivisie heeft Groningen thuis Feyenoord een zware nederlaag toegebracht. Het werd in de Euroborg 6-0. Het was de grootste zege ooit van Groningen op Feyenoord. Vitesse won zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap met 1-0 en steeg daarvoor naar de vierde plaats op de ranglijst. NEC won thuis tegen FC Utrecht met 3-1. Het weer, overwegend bewolkt en een matige zuidwestenwind. Morgen breekt in de loop van de dag vanuit het zuiden de zon door. Het wordt dan 15 tot 17 graden. Dit was het.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 Dit is Kees Kwax van de ANWB. In de randstad fietsen dus op de A9 alkmaar Amstelveen, verknopt met Rotterdam op lijn 2 en verknopt met Raasdorp 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Entertainment for you.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 nog steeds naar CFM Zandvoort, het entertainmentprogramma Entertainment for You. Mijn naam is Roy van Buuringen en ik mag vandaag dit programma presenteren. Rudy Nicola is vandaag helaas niet aanwezig. Hij is uh, waarschijnlijk naar ja, een voetbalwedstrijd. We gaan uh, vandaag het tweede uur van Entertainment for You doen. In ieder geval... Uh, Bellen met popstar Henry. Uh, wat is er gebeurd in Showbizland? Dat gaan we vandaag allemaal horen. Ja, in ieder geval, we zullen het heus wel bespreken. Kas Pijkers is overleden, de TV-kok en wel de bekende TV-kok. Dus hij zal daar zeker even zijn aandacht aan besteden. Verder bellen wij, of proberen wij in ieder geval te bellen met zangeres Naomi. U kent het nog wel van de CRM zomertour op het uh, Raadhuisplein. Zij heeft een nieuwe single uitgebracht en daar gaan we sowieso naar luisteren. En we proberen haar zo snel mogelijk aan de telefoon te krijgen. In ieder geval, dit is de tweede uur. Van Entertainment for You En u gaat luisteren naar Thomas Berga Elk vermoorden dat nooit in mij is Is nu keihard en fijn is zwart op wit, houd op lees Wat voor leven jij leidt Deze liefdesbrief voor een andere vent Is een bewijs maar wat jij steeds ontkent Hier kom jij niet meer, niet meer onderuit Het is over en uit Ik vertrouw je niet Zus van jou, vallen nu op een plek Als ik bedenk dat ik jou heb vertrouwd Word ik langzamer gek Jij bespeelde mij, ik geloofde jou Jij verloofde mijn eeuwige trouw Maar in werkelijkheid, was het jou al vrij. Jij had mij weer misleid And I'm a kid that falls It's like the way we fight The times I cry We come to blows And every night The passion's there's so always gotta be U luistert nog steeds naar Entertainment for You hier op CFM en Zandvoort. En uh, vandaag uh, heel veel leuke items en dingetjes. En wat ik al zei, wij zullen ook gaan bellen met zangeres Naomi. Want zij heeft een uh, nieuwe single uh, uitgebracht. Goedenavond uh, Naomi. Goedenavond Roy. Hey, hoe is het met je? Ja, eigenlijk heel erg goed. Druk, druk, druk. Ik heb vanmiddag twee optredens gehad. En vanavond uh, op naar de volgende. Ja, dat uh, klinkt druk. Ja, inderdaad. Ja, je hebt echt uh, succes met je nieuwe nummer. Er is te zien uh, behoorlijk veel uh, kijkers. Ja, klopt. Echt heel veel. Uh, het gaat echt uh, heel erg goed. Ja, want uh, vertel, um, ja, uh, hoe, hoe heet je single eigenlijk? Ja, uh, maar, maar ik heb eigenlijk uh, twee nieuwe singles uitgebracht met dezelfde melodielijn, een Engelstalige en een Nederlandstalige. En uh, de Engelse, uh, die was in eerste instantie geschreven door Hans tijgers En uh, die is ook opgenomen in, uh, in de studio bij Martin Sterk in Valdermond. En toen kwam hij uh, kwam, kwam ook op het idee om een uh, om Nederlandstalig ook uh, uit te brengen. Met een Nederlandstalige tekst. Ja. En uh, ja, het, uh, hij doet het eigenlijk verrassend goed. Ja, want uh, 4, uh, 4000 hits, uh, dat is best wel veel op uh, YouTube, hè? Ja, klopt. Dat is eigenlijk uh, ga, gaaf goed. We kunnen eigenlijk ja, horen uh, dat het dat nog meer gaat stijgen binnenkort. We zijn druk bezig nog met de promotietoor en alles. En, ja. Uh, ja, Radio NL heeft de single al opgepakt, dus ja, dat was natuurlijk uh, helemaal geweldig. Dat, uh, ja, dat gebeurt niet zo heel vaak, dus ja, dat vond ik al uh, super. En we zijn nog met veel dingen bezig ook. Ja, want uh, heb je nog een primeurtje voor ons? Een primeur. <laughs> ja, oh, En je bedoelt gewoon met, met de single of zo? Nee, nee gewoon nee, iets, uh, iets leuks wat je gaat ja, doen uh, de komende denk, tijd. Heb ik heb wel wat leuks, want uh, dat, weet, ik, uh, dat weet eigenlijk niemand nog. dat ik, uh, ik ga voor Unity TV, dat is een uh, regionale zender hier in uh, Leiden en Omstreken, ga ik een programma presenteren met Desi Klein, uh, de winnaar van Popstars. Leuk. In de eerste weken van november uh, ja, uh, wo wordt dat waarschijnlijk uitgezonden. Uh, en volgende week donderdag zijn de opnames daarvan ja nou, wat, wat leuk zeg. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, dat, dat, wat, wat je hebt natuurlijk al een tijdje contact met Wesley, want hij is natuurlijk ook op je CD-presentatie geweest. Ja, klopt, ja. En uh, ja het is gewoon uh, ja, heel gezellig dat we dat zo met z'n tweeën mogen doen, dat programma. Ja, ja. Ja. In ieder geval de opnames komen eraan, zei je toch? Ja, aanstaande donderdag vinden uh, die plaats. Dan gaan we naar de artiesten gaan we artiesten interviewen. En dat komt op, uh, op tv en dan gaan we kijken hoe ze wonen en uh, ja, zeg maar, uh, wat ze zeg maar doen in het dagelijks leven eigenlijk. Ja, in ieder geval, de mensen hier kunnen dat ook vast wel terug kunnen vinden op internet. Ja, ook oh, als uh, uitzending gemist ook. En uh, ja, als je het digitale pakket hebt van Zigo, dan uh, zit Unity TV er als het goed is uh, bij. Nou, dan gaan we zeker eventjes kijken naar jullie programma, want ik ben best wel benieuwd. Ja, als, uh, als het goed is wordt dat, uh, wordt dat op zaterdagavond wordt dat uitgezonden tussen 7 en 8. Nou, we gaan in ieder geval even kijken. Is goed. Nog heel even terug uh, naar uh, je videoclip. Ja. Want uh, als ik de videoclip kijk, dan komt het me wel heel erg bekend voor waar je daar uh, zit te zingen. Ja, klopt. Dat is uh, vlakbij jullie. Dat is in uh, Mango's Beach Bar in uh, Zandvoort, ja. Ja, hij is nu weer heel, uh, helaas weg, want de winter komt eraan. Ja. Maar van de zomer... Is er weer, maar wel een mooie locatie daarvoor, hè? Ja, nou ja, ik, ik ben heel erg op Zandvoort altijd. Ik, uh, ik ben daar altijd heel graag. Ook, uh, ja, het is gewoon mijn, uh, mijn plekje eigenlijk. Dus uh, toen zijn we zo op het idee gekomen om daar mijn videoclip op te nemen. Ja, het was natuurlijk geweldig, want die week was het uh, toevallig, oh ja, heel slecht weer. Ja. En toen hadden we toevallig een dag dat het, eigenlijk, uh, dat het eigenlijk heel goed was. Dus toen was het ook, uh, was het eigenlijk ook heel druk op het strand. Dus uh, we moesten ook mensen vragen ja, of ze wel uh, op de clip wilde staan. Ja. Dus uh, ja, het was, uh, was echt geweldig, was echt heel leuk. Hey, Naomi, maar wist je dat daar ook best wel veel bekende mensen hun clip hebben opgenomen? Ja, klopt, dat hoorde ik. Volgens mij ook Jannes en Ali B, dacht ik. Ja, ja. Ja, dat heb ik gehoord. <laughs> ja, dat is toch wel, uh, toch wel apart eigenlijk. En dat wist ik niet hoor, van tevoren. Nee. Nee. Maar wat, wat het leuke is, uh, want ik heb de clips allemaal gezien. Mm -hmm. En dat steeds die clips, uh, die mango's is heel erg natuurlijk uh, op een heel erg mooie ingericht. Ja. Maar elke videoclip is toch anders, ook al is het hetzelfde beeld. Ja klopt, andere, andere shots en uh, ja, anders uh, gemonteerd natuurlijk, ja, dat, dat hou je altijd. En dat vind ik wel leuk, want ja. uh, ik, ik ken nog een clip die was toevallig in dezelfde tijd gemaakt als, uh, als die van mij. Dat is die van uh, Leonardo Del, zij, zij, zij. Ja, ja. Die is daar ook gemaakt. En dan zie je toch, je, je ziet het, in principe zie je het niet dat het daar is. Maar het is ja het is toch wel heel erg mooi. Ja. Ja. Ook, je, je zegt Leo, het, ook iemand die zo erg van zandvoort houdt. Dat uh, weet je toevallig. Ja, is dat zo? Ja. Ja, ja. ja ik hou daar ook, uh, ik hou er echt heel erg van, ja. Nou, in ieder geval hou ons op de hoogte van jouw uh, nieuwe single. Kan ik doen? En uh, we gaan er gewoon voor, hè. Op naar die top 100. Ja, gaan we doen. En wij gaan hem in ieder geval draaien voor jou hier bij CFM Zandvoort. Ja. En aan het eind van de uitzending zal ik ook dan de Engelse versie nog even draaien. Is goed. Heel erg bedankt. Jij ook bedankt voor je tijd en we spreken elkaar snel. Is goed, tot snel. Dankjewel, hoi. En dat was zangeres Naomi hier op CFM Zandvoort. Wij gaan naar haar nieuwe, naar haar nieuwe single luisteren. Hier is Naomi met Helemaal Compleet.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 Ik heb je lief. Ja, wat is het programma leuk, hè. Want uh, hij heeft weer de zaterdagavond gekregen op Nederland 1. En met zijn tv-programma Paul. Dus uh, dat is vanavond ook weer om half negen bij Nederland 1. En uh, weer een fantastisch, leuk en gezellig programma. Wat ook altijd uh, gezellig is, is het, uh, ja, is het volgende... Nieuws met Popstar, dat is hem. Ja, goedenavond Henry. Het ging even dat je eens een beetje mis. Ja, ik was niet mooi natuurlijk, hè? Ja. Dus, uh, is het is geen mooi, maar goed, de luisteraar zegt natuurlijk ook, hè? Wat zei je? Ja, de luisteraar thuis ik natuurlijk ook een goedenavond, hè? Want het ging schitterend weer en uh, mooi is zond zondag, denk ik, weer of niet? Ja, zeker weten, heel erg gezellig. Ja, absoluut nee. Het zal lekker druk zijn in Zandvoort of niet? Het is uh, lekker druk, want Duitsland heeft herfstvakantie, hè? ja ja perfect jongens. Goed, wij ik heb jullie weer helemaal met jullie te vertellen. Ja, vertel! Ja, je weet natuurlijk ook dat. Uh, het, het, het, het, het saaie nieuws, het, het saaie nieuws, nieuws, dat Het uh, vies nieuws dat Cas is. Ja. Onze T.B. Kok uh, al 65 jaar geleden is overleden. En uh, er is uh, heel veel reacties gekomen uit Nederland. Van, uh, van collega's uit en van uh, artiesten, etc. cetera. Die hebben wel gemist. En er is niemand van te kijken hij. over in het Nederlands. Ja, niet iedereen wist dat hij ontzettend ziek was eigenlijk. Hè. ja ja Nee, dat was best wel stil inderdaad rond hem. En um, ja, opeens uh, zet ik de radio hier uh, aan en alle apparatuur en dan hoor ik het nieuws. Ja, Kasper spijkers overleden. Ja. Dat was een beetje verrassend natuurlijk. Hè. Toch een van de eerste tv-koks in Nederland? Ja, absoluut. En, uh, niet de eerste, de beste natuurlijk ook nog eens een keer. Natuurlijk, heeft uh, natuurlijk zijn, zijn sterren. Wel verdiend, uiteraard. Ja. ja, en dan uh, inderdaad, het is niet zo dat ik het, dat niet verwacht. Nee, dat was. Uh, maar even, hè. ik denk van die, uh, die is niet zo hè. Ja, ik kan... Het leven is toch uh, ontzettend uh, beperkt. Hè. Ja, inderdaad. Ik kan me nog herinneren, ik zat als kleinkind de, voor de televisie te kijken naar een van zijn programma's. En dan ging hij altijd eh, maaltijden samenstellen in de Fomart. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. En normaal heb je altijd uh, uh, bij uh, het begin van een uh, winkel altijd een foto van de, de hoofdvers en de hoofdartikelen en de grote manager. En er stond ook altijd zo'n man met zo'n hoge koksmuts op. En ik dacht dat, dat als kind zijn dat is altijd Cas Spijkers, maar het was natuurlijk steeds iemand anders. Ja, dat kan natuurlijk niet gebeuren nee, hoor. Ja. Maar goed, ja, inderdaad zou ik weten ook nog niet, hè. Het toch zeggen dus dat ik heb een getrouwd eh, altijd was nog gefeliciteerd. Eh, ik kan er helaas niet bij zijn, ja, dat dus moet ik hebben. Ja. Dat had je waarschijnlijk wel begrepen. Ja goed, dat zijn dingen die, die moet ik dan even aan doen. Dat is heel heel, heel of oh, sorry, moet eh, hoor. Het ah, maakt niet uit of, Henry. Ja, dat is ook natuurlijk, eh, Marie. maar in ieder geval een hele mooie tijd een keer begrepen en had eh, nog gefeliciteerd. Dankjewel. En, uh, ja, goed, dan gaan we weer eens een keer samen zijn natuurlijk, hè. Ja, dat gaan we zeker een keer doen weer. Goed. Ja, goed, zoals je weet, uh, en luister, het thuis, die ik ook was weer de voice op hand. Ik heb hem helaas niet kunnen zien. Uh, maar ja, ik heb op een gegeven moment 3,7 miljoen kijkers. Um, ja. Uh, dat was weer een ontzettend kijkcijferkron natuurlijk, hè. Ja, zeker. Wat, wat, wat, wat echt heel veel weer, hè. Ja, dat is echt ongelooflijk. Het blijft maar doorgaan, het blijft maar doorgaan. En uh, dan ook kom ik even met uh, de kijkcijfer alleen maar hoger, zou je zeggen, in plaats van lager, hè. Ja. Ja, dat was eigenlijk zo'n beetje de laatste voorwonders uh, voordat we de live show van start gaan. En uh, ik heb begrepen dat er ook dit keer weer een aantal hele leuke artiesten bij waren. Waaronder een zekere Louisa. En uh, heb, je, heb jij gekeken trouwens ooit? Uh, nee, ik zat ook in een, talent, uh, in een talentenjacht. Ik presenteerde gisteren Talentenjacht. Dus ja, vandaar ja, ja, ja. dat ik er niet bij was. Op TV. Ja, zij schijnt inderdaad laten behandelen van haar vader die uh, ernstig ziek is en ik denk, die uh, heeft die haar uh, gevraagd om toch mee te doen. En uh, ja, ze is door in dus daar houden we het wel over natuurlijk hè. Ja dus uh, zo doen we maar even kijken moet even mijn briefje kijken want ik heb een flink moeten maken uh, ja we hebben op een gegeven moment natuurlijk ook een tweede, tweede verhaal tegen rond Wagen Jackson natuurlijk wel gehoord hè ja en het schijnt nou inderdaad dat hij de paar uur voor een, uh, een flinke flinke heeft gegeven met propofol waar zonder meer al zes mensen van de uh, knock out zouden gaan ja en ja. dat dus, uh, schijnt allemaal buiten medeweten want het zijn uh, het was te zijn gebeurd ja dat proces gaat maar door en gaat maar door hè dat is een op zich natuurlijk, hè? Het is ongelooflijk. Ja, desondanks, eh, die, ondanks de dood, hij nog steeds een, een groot verdiener, Michael Jackson. Het is een heel, heel groot bedrijf eigenlijk. Het, mm -hmm. steeds, er zijn nog steeds inkomsten, etcetera, et cetera. Ja, het is steeds triest dat hij eh, op deze manier zijn moet komen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, goed, en daar heb ik ook onze eigen Frans Bouwer, natuurlijk, die uh, zijn 50ste heeft gegeven in uh, NAOI uh, ja. gisteravond. En uh, hij heeft zijn uh, nieuwe CD uitgereikt gekregen door niemand minder dan uh, en even ook hè. Uh. Ja, wat leuk zeg. Ja, zeker je weet dat zal op een dat is natuurlijk ontzettend leuke, leuke dingen weer voor Frans. Want, maar hij heeft het natuurlijk niet makkelijk gehad de afgelopen jaren, hè, dat wil ik zijn. Nee, inderdaad, en er is toch ook al vanmiddag een klein probleempje geweest daar. Ik vertel het even, hoor. Uh, want klein... uh, zijn zoon is van het podium afgevallen. Wat was je aan het doen dan? Uh, uh, even snel terugkijken hoor, sorry. <laughs> uh, in ieder ja, geval ja, ja, ja. zijn zoontje was uh, op dat moment bij de generale repetities. En toen uh, viel hij uh, van het podium. En uh, verder hoop ik niks aan de overvrouwen in elkaar, hè? Uh, nee, geloof het niet, nee. Ik ga het heel even nakijken en dan kom ik zometeen nog eventjes uh, op terug. Ja, uiteraard, joh. Goed. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk onze, van de goede tijden en slechte onze tijden, ons onze tegen onze Lexman natuurlijk. Uh, dus zij heeft een uh, contract getekend, bij FTL. Ja. Um, uh, zij gaat een viesprogramma presenteren. Dus dan zien we die komischeetje in die uh, hoedanigheid, zogezegd, hè Ja. Dus afwachten wat er gaat worden, natuurlijk. Maar in ieder geval zie je wel, als je het zo speelt, je bent zo presentatrice. Toch? Ja, zeker weten. <laughs> Ja, ik weet ook wel eens van. Zoals je een televisieprogramma hebt heb, heb, heb gezeten, met sommige show die is bij bij voor Toch? <laughs> <laughs> Goed. Dan heb ik nog een, een, een, een interview van vanuit het buitenland, van Davy Moore. Ja, je weet natuurlijk dat Davy Moore momenteel een beetje in echtscheidings- uh, of relatieproblemen -problemen zit. Ja. En uh, ja. Zoals ik met een uh, niet te toen een uh, fotograaf een foto van haar wilde nemen. En uh, die is een flink over de rooie aan dat is de fotograaf. En uh, ze heeft een flink op zijn gezicht gemetten in ieder geval. Gezellig. Nou, gezellig. Moet kunnen natuurlijk hè. Ja goed, en dan heb ik nog uh, een laatste nieuwtje. Een uh, nieuwtje, uh, ik weet niet of je een nieuwtje kunt noemen. Onze uh, Rijken van Helderwege. Oh ja. Och, och och och och. terugkomen als plastic bekentje. Ja. Ja, voor mij misschien helemaal niet terug te komen. Ook niet plastic bekentje natuurlijk. Maar wat je altijd doet om in het, het nieuws te komen weer natuurlijk. Ongelooflijk hè. Ja, en ze houdt het vol hè? Ze houdt het vol. Ja, ongelofelijk hè? Dan denk je, ja, nou ja, goed, laten we zitten, hoor. In ieder geval, ze komt er een plastic bekertje om, maar in ieder geval later ook bijdrage te kunnen leveren aan het uh, milieu. Ja. Nou, we zitten er echt in te wachten, nog een plastic bekertje. Zijn er echt genoeg, dingen die iemand moet moeten in de grote oceanen, toch? <laughs> maar goed, Roy, in ieder geval, ja, dat was het weer voor mij. En uh, rest van mij natuurlijk niks anders dan jullie en, uh, en de luisteraars thuis natuurlijk allemaal een ontzettend fijn weekend te wensen. We uh, ik het strand er even op uh, morgen, want dat kan nog op dit moment. Dat zeker ook eind, eind, eind oktober. En de klok gaat natuurlijk uiteraard vannacht weer een uur. Uh, Terug, die gaat voor iedere twee uur. Dus houd die rekening mee. En uh, dan ga ik jullie ieder wel ontzettend fijn vinden. En dan gaan we de volgende week weer Henry, Henry, nog heel even terugkomen op uh, Frans Bauer. Uh, zijn ja. zoontje is niks overkomen. Ah, met okay. de schrik uh, is hij vrijgekomen. Ja, snap dus ik daar je nog vraag hier hoor. Wat zei je? Uh, dan heb ik wel nog een vraagje. Je hebt met nieuwe natuurlijk ook gehoord, hè? Ja. Hoe, is die, hoe, is die, uh, hoe, hoe zijn de luisteraars daarover te spreken? Zijn ze er tevreden over? Dat kunnen we nu vragen. Stuur een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl met uw reactie. Ik zou graag een reactie willen horen van de mensen, van uh, hoe ze vinden dat de, ja, dan krijg ik normaal vaak Engels, dan, meestal Engelstalig zing. Ja, ja. En nou, uh, overgaan bij de Nederlandstalig, dus dat zou ik graag willen weten, hoor. Ik ga hem gewoon zometeen nog zeker eventjes draaien voor je. En dan uh, ga ik nog eventjes de oproep doen of ze hem eventjes uh, willen, re een reactie willen geven. Perfect, hartstikke leuk, jongen. Oké. Okay. Henry, dankjewel. En uh, we spreken elkaar uh, volgende week weer, want dan ben ik er ook weer. Ja, gedaan. ja gedaan. Oké. week, doei, doei. Okay. doei. doei, doei. Hoi, hoi. Hoi, hoi hoi. Hoi En dat was onze popstar Henry met zijn showbiznieuws. En wij uh, hebben net al met Naomi over hem gehad, maar ik ga hem toch even draaien. Leo Nardel met Zij Zij. Bij de schuim en bier. Ik zie haar dansen, vrolijk lachen, en haar openstaal plezier. Bij de rokken, bruine benen, witte tanden als ze lacht. En als ik dan naar haar naam vraag, fluit het zij als woed zacht. Ik is uit. Leven en vrolijk zijn, denken doe ik nu me niet meer. Praten kan ik ook niet heel Zij bloed, witte bloes, zwarte haren en figuur in overbloed De gitaar, muziek, de toekomst, caravanen in de nacht Dansen wij Zij uren, alles prima, want ik smacht alleen naar haar Leven en verliefd zijn, denken doe ik nu niet Heerlijke muziek hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, het duurt uh, nog 10 minuutjes. Entertainment for You eigenlijk nu alweer 5. Zo snel gaat de tijd. In ieder geval, uh, wat was het weer heerlijk om radio voor u te maken. Naar tijden weer even op de radio geweest. Dat is hartstikke gezellig. Volgende week beloof ik er ook weer te zijn natuurlijk. Samen met mijn collega Rudy Nicola maken we weer een fantastische, leuke uitzending van. In ieder geval, dan hoort u ook weer het laatste nieuws natuurlijk van Talent of The Voice. En uh, gaan we natuurlijk popstar Henry bellen. Een tijdje geleden hebben wij ze in de, in de uitzending gehad met hun liedje Jij. En nu hebben ze weer een nieuwe plaat. Dat is dan heb ik het over Mike en Colin. Wat, en met hun nieuwe, nieuwe, nieuwe single Wat is ze mooi. En ik ben benieuwd of ze mooi is. We gaan het gewoon even draaien. Zo meteen uh, gaan we nog een plaat voor u draaien. En dit was dan Entertainment for You voor deze tijd. Bedankt voor het luisteren. En tot de uh, volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En morgen hoort u mij weer tijdens Zondag en Kennemerland Met de uitgaanskalender. En deze herhaling komt daarna. Bedankt voor het luisteren en tot ziens.